uur Jori Stubenitski met het NOS-journaal. In Cambodja is de topvrouw van de Rode Khmer... door het Cambodja-tribunaal vrijgelaten. Vorige week was haar vrijlating al aangekondigd. De rechters bepaalden toen dat de 80-jarige In Thirit te ziek is om te worden berecht. Waarschijnlijk heeft ze Alzheimer. Ze moet voorlopig in Cambodja blijven tot het hoger beroep is behandeld. Thirit was in de jaren 70 minister van Sociale Zaken. Ze wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en moord... Overlevenden van het rode Khmer-regime zijn woedend over de vrijlating. Op de A58 bij Kruiningen in Zeeland zijn vannacht door de politie schoten gelost. Agenten waren op zoek naar een auto met vier mannen... die zich verdacht hadden gedragen bij een woning. Ze hielden de auto aan toen die in de richting van Bergen-op-Zoom... de snelweg wilde opdraaien. In de auto lag een vuurwapen. Toen agenten de vier inzittenden wilden aanhouden... gingen twee van hen er vandoor. De politie loste waarschuwingsschoten, maar de twee verdachten ontkwamen. De andere twee werden wel opgepakt. Bij de uit de hand gelopen protesten gisteren in België... tegen de omstreden anti-islamfilm zijn 230 mensen aangehouden. Ze hebben bijna allemaal een boete gekregen en zijn naar huis gestuurd. Voornamelijk radicale islamitische jongeren... betoogden gisteren in Antwerpen tegen de Amerikaanse film. Het stadsbestuur had geen toestemming gegeven voor de demonstratie. De Japanse premier Noda heeft China met klem verzocht een einde te maken aan de anti-Japanse protesten. Gisteren liep een demonstratie uit de hand bij de Japanse ambassade in Peking. Aanleiding is de ruzie tussen de landen over een groep onbewoonde eilanden in de Oost-Chinese zee, waar een enorme gasvoorraad ligt. Ook vandaag zijn honderden boze Chinese betogers de straat opgegaan. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In het westen kan een bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Morgen overwegend bewolkt en af en toe wat regen. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A65 Tilburg richting Den Bosch staat de de Baars... en Tilburg-Noord 2 kilometer. En het is druk naar de Efteling. Op de N261 tilburg We staan in beide richtingen bij Kaatsheuvel... files van 2 kilometer.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 Het is een paar minuten over elf. Het Groeneveld Festival is net geopend hier in Baren. Wordt ik hoor even het rammelen van de kopjes. Maar dat gaan we zo meteen verruilen voor wijnglazen. Want Jan Hartot, u heeft net met het bellen het festival geopend... de directeur van Kasteel Groeneveld. Maar we waren nog één belangrijk ding vergeten. Ja, dat is de Nederlandse wijnkeuring die hier vandaag al plaatsvindt. De Nederlandse wijngaardeniers zijn er intussen meer dan... 180 kleinere en grotere commerciële uh, ondernemers die uh, wijn produceren in Nederland. Honderden hectares en die maken een uitstekend product. En één keer per jaar uh, wordt hun wijn gekeurd. De prijsuitreiking is hier altijd goed voor een feestje. Dus, en ja. daarom is het natuurlijk vandaag extra op zijn plek dat we hier zijn. In de grote zaal waar wij nu bij staan hebben alle wijnkenners van Nederland zich... Verzameld om zometeen de beste wijn uh, te kiezen. Ja, dat gaan ze doen. En ik uh, heb een klein beetje georganiseerd dat we nu alvast even, ter, uh, ter, ter verhoging van de vegevruchten, alvast even kunnen klinken op het grote succes van de Nederlandse wijn in de toekomst. Oké, okay. proost maar. Radio 1: Gezondheid. De Natuur- en Geschiedeniszender. 12 uur, de natuurlijke historie in en rond Kasteel Groeneveld in Baren. Dit is OVVT. Hier zijn Michal Citroen en Menno Bentveld. Ja, alweer het laatste van deze vier uur OVVT, OVT en Vroege Vogels vanaf Kasteel Groeneveld. Nu keurig bewoond door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Landbouw. Een halve eeuw geleden was het wel heel anders. Toen in de jaren zestig was Groeneveld een vrijplaats voor dichters, kunstenaars en andere levensgenieters. Simon Finkoog schreef hier gedichten, Remco Kamper trok zich hier terug toen het even wat minder ging. Karel Appel werd in actie gefilmd door Jan Vrijman en de band Focus nam er het bekende album Hocus Focus op. En er werd nog een pornofilm gemaakt. Ja, dat schrik je zo nog even erachteraan. aan. Ja, er the porno way. Een pornofilm ook nog. Ja, nu denkt u misschien... nou, dan zal er wel gekraakt zijn geweest uh, in de tijd. Maar dat is niet zo. Het was verhuurd al sinds 1946 aan ene Joop Colson. En die Joop Colson die wilde van Groeneveld... een soort culturele ontmoetingsplaats maken. Dick van der Meulen, wij hoorden hem al eerder in deze uitzending... heeft in het boek uh, over Groeneveld... een hoofdstuk over deze periode geschreven. En naast hem zit fotograaf Eddie Postema de Boer. Goedemorgen. Uh, destijds ook een van de bezoekers van Groeneveld. Ja, zeker. Of moeten we ja. zeggen bewoners of logeerders? Regelmatige of... bezoeker. Ja. Ik verbleef hier niet uh, dag en nacht. Nee, we kwamen af en toe bij de, de familie Kolston op bezoek. En dat, dat had verschillende redenen. Of het was een tentoonstelling die elders was... en dan gingen we daarna nog even naar Groeneveld... of we kwamen op een zondagmiddag ook hier. Omdat er iemand jarig was of iets dergelijks. Ja, en behalve de... De, de mensen die dan het huis huurden, de familie Kolsen. Wie, wie, wie hing hier dan nog meer op? Was er altijd wel wat volle over nou, Joop jo jo jo Kolsen was een man die met een heel groot humaan hart. En zijn moeder woonde hier eerst, Shee. En die, die had weeskinderen opgenomen. En, en dat heeft Joop min of meer voortgezet. Niet zo, zo na de dood van zijn moeder, maar niet zo heftig. Maar hij had wel pleegkinderen en adopten. En die woonden hier ook. En er waren bepaalde kunstenaars die hier ook. Uh, korte of langere tijd verbleven. Hier in die kelder woonde iemand. Cees Notenboom heeft hier uh, zijn, een, een deel van zijn oor, begin om het oeuvre geschreven. Wat u zegt, is, uh, Vinkenhoog heeft hier poëzie geschreven. en Er waren ook televisiemensen uh, uh, uit de begintijd die hier al kwamen. Maar de meesten kwamen uit Amsterdam. Ja. En kwam u nou voor de gezelligheid of kwam u om foto's te maken? Nou, het gekke is, het had eigenlijk... als je het vergelijkt met de, de, de functie van de buitenplaats... in de 17e, 18e eeuw, dat het plaatsen van vermaak waren... waar mensen naartoe trokken, eigenlijk was het hetzelfde. Joop het, heeft gewoon voortgezet wat de oorspronkelijke functie was. Hij nam het Amsterdam... Nam hij, want kijk, hij was fotograaf in Amsterdam bij het stadhuis. Hij was een collega van mij. En hij verdiende zijn geld met bruidsreportages te maken. En als hij dan klaar was, dan ging hij naar de kring, Sociële Tijd de Kring. En dan ontmoette hij zijn vrienden. We waren allemaal vrienden in die tijd, uh, in die kringen. En uh, dan reed hij met vrienden hier naartoe, s'avonds laat. En die verbleven hier dan een paar dagen. Of hij ging alleen terug, had hij wel eens te veel op. Hij heeft ook wel eens een nachtje op het politiebureau in Baren doorgedracht. Had, nou, had hij net niet gehaald? Had hij net niet gehaald? Hij heeft ze <laughs> van de straat geplukt. <laughs> ja. maar dus het eigenlijk, was, een, hij had een heel groot hart. En een, Hij had een, een, een, een licht, heese, maar alles overheersende stem. En hij was heel groot, zoals een grote man. En ja, dat iedereen had ontzag voor hem. En, maar hij was voor iedereen een goede vriend. Ja, maar ook, ook een hij beetje. Ik vond hem kanonnen af, he, begreep ja, ik. Ja, die dat, dat ook was bij, u u bij, was. bij was. Die groepsfoto van, van, van het Bordes. Dan kun je die twee kanonnetjes zien. Maar dat waren eigenlijk. Klapper, ik noemde dat een klappertjeskanon. Want daar, daar stopte hij een soort patroontje in. En dan ontstak hij de lont en het gaf een klap, maar er kwam geen kogel of zo. Uit. Maar er is ook een foto. Ik weet niet. Een foto in het boek. Ja. Ik weet niet of die van uw hand is. Nee, waarin, in, van mij, maar, ja. in een van de zalen, en ik, ik lijk hier, het lijkt er gewoon alsof ik deze zaal herken. Uh, dat Joop Koos een in de kanon. Stond een kanon afschiet in, in de bovengang. Een kanon afschiet in huis. Ja, in huis. Ja. ja, dat gaf een geweldige klap. <laughs> en dat was dan het vermaak? <laughs> dat was het onderdeel van het vermaak. Maar het was niet zo heftig dat de ramen kapot sprongen, hoor. Dat, uh, dat maar viel wel mee. Mo moet ik nou begrijpen dat meneer Colson zoveel geld bij elkaar verdiende met het schieten van foto's van bruiloften... dat hij in, ik geloof, 46, hier uh, Groeneveld kon Nee, kijk, huir. zijn moeder mocht dat huren. Ja, ja, ja. Want in de oorlog uh, waren hier... Uh, de, uh, ...Duitse uh, legerofficieren en die verwaarloos, verwaarloosden dat. En staatsbosbeheer, die was bezig met bossen, maar niet met huizen. En die hebben dus na de oorlog uh, uh, mevrouw Colson uh, toestemming gegeven... ...om hier, hier te wonen en Joop heeft ooit tegen mij gezegd... ...ik huur het voor één gulden per jaar, een symbolisch bedrag. Ja. Maar dan was hij wel verplicht om het huis te onderhouden... Hij moest de lekkages verhelpen en uh, zorgen dat de deuren goed in de scharnieren hingen en dergelijke. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft het keurig verzorgd. Dick van der Meulen, hij zet in een traditie voort. Uh, meneer Postema de Boer zei het net al even. Want dat gebeurde op buitenplaats. Dat was een samenkomst. Ja, het is een eeuwenoude traditie om kunstenaars te verzamelen op buitenplaatsen of buitenplaatsachtige dingen. De beroemdste Nederland is natuurlijk het Muiderslot geweest. Dus ik geloof dat het in de strikte betekent geen buitenplaats is... maar dat was in de tijd van PC Hoofd natuurlijk wel... die daar allemaal uh, ja, geestverwanten naartoe haalden. De Muiderkring wordt dat later genoemd. Ook wel weer een beetje mythisch geworden. Het was niet echt zo'n verzamelplaats. Maar het is iets wat in de loop van de eeuwen altijd gedaan het is. Een beroemd geval waar ik zelf nu mee bezig ben. is koning Willem III die dat op het Lo deed. En die uh, uh, naar het Lo Mensen als Frans Liest haalde en uh, Wieniawski die daar dan inderdaad samenspeelde. Dat alles officieel om ook nog wat uh, mensen op te leiden. Maar de praktijk was dat natuurlijk gewoon, ja, wat u ook zegt, het was uh, een uh, plek van vermaak. En er werd goed gegeten, dat was door de eeuwen heen, en gedronken. Nou, dat viel tegen, want... <lacht> <lacht> We waren niet rijk. Joop was ook niet echt rijk. Nee, hij verdiende wel een goede boterham. Maar wij, en wij als jonge, creatieve uh, mensen, uit, uh, kunstenaars of uh, ontwerpers, fotografen... ja, God, de welvaart in Nederland was niet zo zoals hij nu is. Dus al, als wij wijn kochten, dan was dat, uh, was dat hele slechte wijn. Maar zoals Peter van Straten zei, ja, het was bocht, maar er zat alcohol in. En dan ging het om. Ja. En in die sfeer leefden wij toen. Dus het, het was geen, geen rijkdom of wat dan ook. Als we hier kwamen, ik kan me niet herinneren dat de drank vloeide helemaal niet. Druk sowieso niet, het bestond helemaal nog niet. En we waren eigenlijk allemaal hele serieus. Nou, ja, maar was het aan een de de creatieve andere jongeren. Van wat ik over Colson heb... Gelezen, en dat was natuurlijk wel veel, uh, dat zijn leven hing toch wel een beetje van dat drank aan elkaar. Ik herinner me bijvoorbeeld een leuke anekdote. Toen zat hij nog in Amsterdam, daar organiseerde hij ook al kunstenaarsbijeenkomsten. En dat trad ook uh, Han Hoekstra op, journalist, dichter. Ja. En uh, die, het spreekstolten stond klaar. En er stonden ook glazen met water, dacht hij, net als hier, op tafel staan En hij een enorme slok water, onder hij door bleek je never in te zitten. Ja. En dat was wel een beetje standaard bij Colson. Uh, ja. Een prachtig verhaal is dus ook... Uh, de dood van Colson. Dat is eigenlijk heel tragisch. Maar uh, Boedie van Leeuwen die schreef dat. Hè? Die heeft u uh, ook gekend. Ja. En uh, die beschrijft hoe de uh, dokter van Colson... Uh, Colson de dood aankomt, zeggen, Een hele treurige weenkomst. Dus de, dichter, of de, de dokter verdwijnt in de kamer van Colson. Komt een uur later stomdronken weer uit. Uh, wankelt naar buiten. Tek nog even aan de bel die, je nog altijd, die net heeft geluid. Hè? Trok aan de bel... Uh, donderde lang uit uh, uh, de trap af, stapte toen in zijn auto en reed dwars door het rozeperk <laughs> uh, uh, met piepende, hoe heet dat banden, uh, verliet hij het pand. Dus dat is wat je bij Colson altijd aantreft, is ja. drank, permanent ja. drank. Ja. Maar dat ja. is niet uw, uw ervaring. Nou, uh, jawel, maar kijk, als wij hier met met een groepje van vijftig uh, uh, liefhebbers kwamen... dan had Joop natuurlijk niet 50. voor vijf, vijf, Ja, we kwamen wel eens met vijftig man tegelijk hier. Maar dan had hij natuurlijk niet de, de, de, voor vijftig man drank in huis. Dus maar we namen zelf dat, wat mee? We namen zelf iets mee. En er was niet zoveel. Het, dat viel een beetje tegen. Maar er werd natuurlijk wel gedronken. Maar er gebeurde hier fantastische de werd ook dingen gedronken, natuurlijk. natuurlijk. De film van Karel Appel, die iedereen wel heeft gezien en iedereen wel ja. kent. Hè? De beroemde ja. film waarin ja. wordt geroepen, klieg er maar wat aan. Die is, ja. Ja. die is hier gemaakt. Die is hier gemaakt. Ja, ja zeker. Ja, en vertelt u dat nog even, want er staan foto's hier ook eh, van Karel Appel... met, uh, Jan, Jan, uh, met um, Jan, Vrijman? Jan Vrijman, die door het doek heen filmt. Ja, dat is natuurlijk een ge gekke affaire geweest. Het was eigenlijk de bedoeling dat die film in Parijs werd gemaakt... voor Appels en had maar dat was te klein uh, toch is hij film film die overigens maar twintig minuten duurt. Het is heel kort. Het, het lijkt alsof het in Parijs allemaal zich afspeelt. De opening, een slotshot is daar. Maar vervolgens is hier gebeurd... Uh, omdat Colson uh, ja, werd benaderd uh, door, door Vrijman. We moeten Appel filmen. Toen zei Vrijman, nou, ja, dat is best als hij de rotzooi maar opruimt. <tog> en toen is... Uh, dat zei Colson. Uh, uh, ja. ja, dat zei Colson. Ja. Uh, ja. En uh, er was een hoop rotzooi uh, daarna. Want Appel schilderde ik, de zaal waar dat gebeurde eerst helemaal zwart. En uh, nou goed... Wie die film ziet, die ziet dat, dat de, film, de, de, de verf spat werkelijk alle kanten op. Dus er moet ontzettend fijn op zijn geweest. Maar inderdaad, ja... Hij had een, een luikje gemaakt een eind... ja, dat ja, in de doelrijden. Het was vrij groot. Ik denk iets van 2,5 bij 3 meter. Oh. En eh, op, een, op een ooghoogte was een gaatje gemaakt. En daar stond de camera achter. Eddie van der Ende, die was de cameraman. En die filmde dan dat Karel daar zo stond te, te, te, te smijten. En rotzooi, maar wat aan, inderdaad. Ja. En dat, dat is op die film heel duidelijk. En uiteindelijk ontaarde dat, ja, we moeten het toch even noemen, we hebben het laten vallen, in het draaien van een pornofilm hier in het kasteel. Ja, dat komt omdat op een zeker moment Colson ging, ging dood hè? en toen is zijn dochter... Heeft de zaak overgenomen. En die uh, uh, nodigde ook weer uh, kunstenaars uit. En een wat ander genre in, in zekere zin. Ja. Uh, uh, niet uh, niet uitsluitend ja. <laughs> seksvolmaak, maar uh, tijdens van leren en focus. Uh, Zat za hier ja. ook. De, George Martin, de, de vijfde Beatle, heeft hier nog even gezeten. Die zou uh, Focus ook nog hebben. Ja. Uh, die had Focus moeten produceren. Tijd van wat... leer is onderweg, die gaan we zo nog onderzoeken. Ja, goed. Is, goed en, ja? In, in ieder geval, ik hoop dat hij nog dit, dit kan vertellen. Dat, dat is er dan niet van gekomen. Maar op een zeker moment. Uh, was er uh, een grote schok ging in ieder geval door ambtenaarachtig Nederland. Want het blad Panorama had als kop uh, uh, een seksfilm op uh, staatseigendom. Want uiteindelijk was Groeneveld als onderdeel van staatsbosbeheer gewoon van de staat. En daar werd inderdaad een seksfilm gemaakt door een beroemde seksfilmmaker, namelijk de man die daarvoor al een film had gemaakt waarvan acht toen mee in de clinch lag. Hè, met die vijftig stoelen uh, maximaal uh, in de bioscoop en niet 51. Dat is een geweldig glazerde toen. Maar diezelfde man heeft hier dus inderdaad een seksfilm gemaakt... waarbij, uh, uh, als ik het goed begrepen heb... de scènes uh, onder andere in de dakgoot werden gefilmd. Waar net oh, de dakgoot uh, waar er straks Paul van der Gaag stond. Zeker, ja. Wat een geschiedenis. <laughs> ik hoop dat we daar nog straks veel meer over gaan, uh, gaan horen. Wordt die film als... vertoond op het Groeneveld Festival of niet? Ik denk het niet. Um... Festival van het Goede Leven dat hier plaatsvindt. Ik denk het niet, hè, Michal? Nee. We nee. uh, <laughs> gaan even weer naar... Paul van der Graag, want die is weer op zolder. Ja, ik ben weer helemaal uh, alle trappen opgegaan. En die, die dakgoot zie ik trouwens ook weer, van waar ik nu sta. Maar die zolder is nu, uh, ja, is nu uh, wat beschaafder vermaak. Vermaak voor kinderen zelfs. Er Ze lopen hier ook hele kleine kinderen rond. Het Muizenhuis, uh, een populair boek van Carina Schaapman. En uh, ook een, een huis... Uh, waarin twee muizen, hoe heet ze ook alweer? Uh, Julia en Sam. Julia en Sam. En dat ja. zegt Jascha uh, Dekker, muizendeskundige, waarmee ik hier op zolder sta. Uh, dat populaire boek, een aantal van de uh, kamers uit dat muizenhuis, is hier in het groot nagebouwd. Dus uh, voor hele grote muizen of uh, voor ja. kleine kinderen om te spelen alsof zij zelf een muis zijn. En wij lopen daar nu rond. Daar lopen ook kinderen rond, hele kleine kinderen, ouders. Jascha. Uh, uh, Echte muizen. Zouden die zich in dit soort kamers uh... thuis voelen? Ik, ik denk het wel, ja. Het, is, uh, het zijn hele knusse kamers. Ze uh, zijn ook heel, heel besloten. Muizen houden, van, van, uh, uh, houden ervan om zich te verstoppen en om snel uit de, uit de buurt te duiken. Dus ik denk dat ze hier goed zouden kunnen gedijen. Ja. Ja. Ook lekkere bedjes en papieren om je in te verstoppen en om uh, nestjes van te maken ik ja, denk ja. dat ze het hier goed zouden doen. Ja. Ja, maar die slaapkamer die we daar zien, dat is de slaapkamer van welke muizen? Van de muis Julia staat erboven. boven. Julia? Ja. Ja, maar met zo'n bed en een kussentje? Dat ja, er... ja, dat is natuurlijk niet, uh, niet als echte muizen zoals we die in huis hebben. Ja, maar het is, een, het is een prachtig nagebouwd na naar het boekje. Ja. Het is echt hartstikke leuk. Ja. En we zien ze hier nu niet, hè? Uh, muizen. Maar denk je dat hier op deze zolder ook echte muizen Nou, Het zou goed kunnen. Het is, ze hebben het heel mooi ingericht met allerlei hoekjes en kamertjes en, uh, en plekken. Er zijn ook balken waar ze over kunnen zouden, zouden kunnen rennen. Het enige wat hier misschien ontbreekt is eten. Want muizen hebben natuurlijk eten nodig, schuilplaatsen en elkaar. Ja, ja, ja, en muizen zouden niet waar al deze mensen lopen in die kamers gaan zitten. Nee, nee, die zitten liever op andere plekken achter de plinten. Ja, dat klopt. Maar wat het mooie hier is, is natuurlijk dat uh, het, is, het, het is niet meer bewoond is, niet meer gebruikt, het landhuis. Dus na vijf is het hier stil. En muizen worden juist rond de schemeringen, s s'nachts actief. Dus uh, dit soort huizen, uh, landgoederen... En ook kantoorpanden, die zijn perfect voor muizen. Dan kunnen ze ja. s'nachts dus nachts lekker in gang gaan. Ja, en dan zit hier beneden ook een grote keuken. Uh... Dat moet ook uh, geschikt zijn, Ja, dat moet ook goed zijn. Ja. Ja. Uh, stel dat ze hier op zolder wonen, wij gaan met de trap naar beneden of met de lift naar die keuken. Die muizen hebben hele andere wegen. Zo ja, ja, ja, als er holle wanden zijn, dan kunnen ze door de wanden naar beneden... of ze zullen uh, langs de basisbalken naar beneden klauteren. Ze kunnen heel goed klimmen, dus het gaat heel goed. Ja, ja. ja dus, uh, want ik heb het hier aan de directeur ook even gevraagd. Ja, hij zegt, ik, ja, het kan best dat je muizen zitten, maar ik heb er nog nooit een gezien. Dat kan ook komen doordat ze uh, een aparte wegen bewandelen. Ja, dat kan uh, eigenlijk... Te... Als je een muis ziet, dan, dan heb je eigenlijk een soort van geluk. Ze zijn natuurlijk heel voorzichtig. Ze zijn s'nachts actief. Ze blijven graag uit zicht. Dus wat mensen vaak merken, is eerder keuteltjes of, uh, of wat vraatsporen. Ja. Zullen we even ja. verder door het ja. muizenhuis lopen? Ja. Uh, ja. Kijken wat hier allemaal ja. te zien is. Ja, die kamer ja. natuurlijk. Ja. Ja. Is daar iets over bekend? Of muizen van muziek houden? <laughs> uh, ze gebruiken wel uh, een beetje muzikale-achtige uh, piepjes... om met elkaar te communiceren. Ja. Kijk, de muziekkamer. Ja. Met... Ja. Even, even naar binnen gaan? Ja. De, muizen, de muizenmuziekkamer. Ja, dat is een beetje jaren zestig. Ik hoor met bierdoppen aan de muur. Bier op aan de muur. Een, uh... een eierdoos om het geluid te dempen. Ja. Prachtig. Een ja. regenmaker. En een meisje dat muziek is het maken. Mag ik jou wat vragen? Ja. ja? Ben jij een fan van dat muizenhuis? Ja. ja. En als die nou echte muizen rond zouden lopen, wat zou je daarvan vinden? Leuk. Dat zou je leuk vinden, ja. ja. ja. ja als je echte echt muizen vindt, vindt niet, niet, vindt niet iedereen leuk, hè? Mensen vinden zo'n muishuis als dit vinden ze heel leuk, maar als ze muizen in hun eigen huis hebben, dan gaat het vaak heel anders toe. Ja, ja. muizen en mensen leven al zo'n 10.000 jaar samen, volgens de archeologen, maar toch uh, gaat het nog steeds niet helemaal lekker tussen ons. Uh, heel veel muizen, mensen vinden muizen eng, springen op tafels of uh, pakken in ieder geval een val of gif erbij en willen het absoluut niet in huis hebben. Ja. Zouden hier ook gifkorrels liggen, denk je? ik uh, ja. weet het niet. Dus ik, ik heb ze ik heb al even opgelet, ik heb ze niet gezien... maar ik kan me voorstellen als er muis in de, in de keuken zitten, ja, daar heb je gewoon bepaalde regels voor van hygiëne, ja. dat ze erin zullen grijpen. Ja. En wat, wat, wat, je zegt al, uh, zodra mensen weten dat er muis in huis wordt... komt de val of het, uh, het gif aan de orde tegelijkertijd... Blijkt die huismuis dan toch een van de meest succesvolle zoogdieren op aarde te zijn? Ja, ja, ja. Hij, heeft zich, dus hij is niet uit te roeien. Nee, hij is niet uit te roeien. Hij doet het ontzettend goed. Het is eigenlijk begonnen, ja, 10.000 jaar terug al kwamen ze alleen maar voor Rusland. En we denken dat ze met de uh, ontwikkeling van graan uh, verbouwen, dat ze met de mensen mee zijn gereisd. En zo langzamerhand de hele wereld over. Ja. Uh, tot aan de antarctische eilanden toe, dus je vindt ze overal. En dat slechte imago, waar komt dat vandaan? Uh, nou, allerlei verhalen over ziektes en de plagen en de pest. Uh, maar wat muizen eigenlijk... Het enige ernstige wat ze overbrengen is salmonella voor zover we weten. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, hebben ze dat imago misschien aan de rat te danken? Ik denk het wel, ja. dat is daar veel soort... beruchter in ja. en uh, draagt veel meer, um, veel meer ziektes oh. met zich mee. Ja. De muis is een soort kleine versie van de rat. Ja. ja. Kleine en, neefjes. En, ja. en zou zo'n muizenhuis van Carina Schaapman... zou dat het imago een beetje kunnen verbeteren, denk je? Ja, ik hoop het. Uh, ja, maar het ligt zit ook een beetje in de psyche van de mens. Je hebt mensen die houden muizen of die werken met muizen in, lab, in laboratoria... en die zijn er gek mee. Andere mensen die springen ja. helemaal tilt uh, als ze een muis zien. Dus ja. Maar ik hoop dat het boek helpt. Het is in ieder geval een hartstikke leuk boek. Dus okay. uh, waarom niet? Nou, hartstikke bedankt. En uh, nou, van de muizenzolder weer, uh, weer, weer terug naar beneden. En kijken of Thijs van Leerder al is. Ja. We wachten op een huisconcert van Thijs van Leer die met piepende banden onderweg hierheen is en volgens zijn Tom Tom geloof ik arriveert die over een minuut of zeven. Dit was wel een huisconcert, niet van Thijs van Leer, maar wel een huisconcert. Um, en deze muziek daarvoor is gemaakt door Haydn, het Allegro molto uit pianosonate C groot uitgevoerd door de Russische pianiste Elena. Ja, kijk hier komt de expertise van uh, Vroege Vogels uh, van Pas. Ah, je zegt... Uh, Elena... Uh, de briljante Besko... uh, Poolse componiste, wat zei nee, je? Nee, uh, Russische pianiste Elena brezigno S uh, sorry, uh, excuses dus voor deze belabberde uitspraak. Ja. Uh, wij, wij hebben aan tafel... Uh, Het is een komen en gaan van gasten. Eddie postma de Boer uh, is even naar achter geschoven. Komt zo direct weer. En wij hebben hier aan tafel weer de, uh, de hoogleraar... Uh, de historische buitenplaatsen, de heer Kuiper. We hebben de heer Dessing aan tafel, die we ook al meerdere malen gehoord hebben. Die zelf uh, de buitenplaats bij Heemstede Huis de Manpad bewoont. En meneer Kees Belaerts van Blokland... bewoner van de buitenplaats Vredenhorst langs de vecht bij Vreeland. Hartelijk welkom. We hebben het er straks al over gehad. over, Het is allemaal prachtig, die buitenplaats. Als je er langskomt als wandelaar, fietser of automobilist... die ziet ze liggen en denk je denkt, nou... die rijke stinkertjes in hun mooie huizen, die hebben het maar goed. En toen eh, begonnen hier mensen aan tafel ook een beetje te piepen van... nou, zo makkelijk is het allemaal niet om dat rond te krijgen. En we dachten, nou is het dus even leuk om van u te horen... want u bewoont zo'n pand. Hoe of dat dat nou is... Ja, nou ja, er zijn U kijkt toch gelijk zorgelijk? Ja, nou, er, er zijn natuurlijk rijke stinkers. En dan is het een stuk makkelijker. En je hebt ook een hele grote groep. Die moeten gewoon heel hard werken. En heel inventief zijn. En heel veel tijd erin stoppen. Om het zaakje erin te houden. Ja. Want uh, het is een uitvergroting van uh, een gewoon huis. En dat betekent dat je... Er is altijd iets lek. Er is altijd iets kapot. Je moet altijd iets regelen. Er is altijd iemand die iets wil... Uh, op een of andere manier. Het begint natuurlijk al met hoe kom je eraan aan zo'n huis. Want als je het zou kopen en dan gaat klagen, zou je denken... Ja, ik ga er niet eens aan huis. Niet. We kopen het dan niet. De, de meesten die in de categorie we kopen het vallen... vallen ook in de categorie uh, rijke stinkers. Maar mag ik heel even, zegt? want uw naam doet natuurlijk toch gewoon vermoeden... B. Leerts van Blokman, dat u behoort tot de categorie rijke stinkers. Misschien is dat een volstrekt verkeerde aanname. In de zin van dat ik een heel gelukkig mens ben, klopt. Maar in de zin van uh, uh, een enorme Geldzat? vette bankrekening... Uh, die heb ik helaas niet. Dan, we gaan door met raden. Dan uh, heeft de familie dat huis al wat generaties in bezit? Nee, maar ik ben er wel geboren en getogen. Kijk, je hebt natuurlijk een enorm verschil tussen de buitenplaatsen... zoals die aan de vecht liggen, waar ik in woon... en de landgoederen in het oosten. In het oosten is uh, vererving, dat is veel langduriger. Buitenplaatsen aan de vecht uh, gaan nauwelijks een paar tientallen jaren mee... in één eigenaar en dan komt de volgende weer. Ja. En het feit dat ik er geboren en getogen ben... dus mijn ouders hebben het gekocht, is al... Uh, nou wil niet uniek, maar wel al aan de ka bijzondere kant. Ja. U woont in zo'n prachtig woont u in het hele pand of in een ja, deel? Of, uh... ik, ik heb het uh, uh, geluk dat het niet een gigantisch uh, buitenplaats is. Mijn vader woonde vroeger op Over Holland uh, met 27 kamers, waar je in het kleinste kamer je auto kan parkeren. En uh, dat was mijn ouders te groot, en die hebben een ander huis gezocht en dit is gelukkig veel beter te bewonen. Ja. En is het bewonen van zo'n pand een een, een dagtaak? Of doet u er nog iets bij? Of, uh... um, is, is, is, nogmaals, als je een hele goede bankrekening hebt... dan kan je voorloven om alleen maar daarbij bezig te zijn. Ik, uh, heb het, uh, dat geluk heb ik niet in die zin. Ik zou het ook niet anders willen. Ik heb gelukkig een heel leuk vak. Ik ben hovenier. En dat is iets wat ook helpt wel in de, het overeind houden van alles. Ja. Dan zegt u dat u wel altijd gebeld wordt door iemand die iets wil. Noem eens, noem eens een voorbeeld. Nou ja, er zijn... Uh, uh, uh, ik heb er daarover na zitten denken. En dan denk ik, ja, maandagavond was iemand er voor de uh, komende subsidieaanvraag... van de Rode Brim. Dat is de gebouwen in stand houden. Um, wat was er ook alweer dinsdag? Oh ja, to toen kwam de loonwerker langs. Welke kanten die moest maaien voor het sloten? Um, woensdag had ik geloof ik niks. Maar donderdag moesten de schapen gevangen worden. Want die moesten weer... Nou, om maar even aan te geven, er is bijna iedere dag is er wel iets... wat met je buitenplaats te maken heeft. Oh ja, woensdag was het trouwens... Uh, toen moest de aannemer nog komen, want er zat een gat in het hek. René Dessing, u woont in Huis de Manpad, uh, ook een buitenplaats. Is, is, voor u is dat ook zo, elke ja. dag? Uh... Nou, ik, ik zie mijn bewoner meer als een soort conservatorschap. Want de buitenplaatsen zijn in zijn geheel natuurlijk gewoon... gezamtkunstwerken. Die tuin en dat huis, dat is één geheel... En het is een feit. De winter komt er nu weer aan. En ik zie eigenlijk wel met, uh, met veel uh, tegenzin op tegen de kou. Uh, want we kunnen stoken wat we willen. Maar 18 graden en warmer krijgen we het niet in dat enorme huis. Het hoort ook een beetje zo tochtig te zijn ja, en dat, uh, guur eigenlijk dus, En dat zijn de clichés van de buitenplaats. Maar die, die wat ja. minder leuke kanten, die neem je voor koop, voor lief. Want je krijgt er ook, wat ik al eerder zei, heel veel voor terug. Dat, dat, dat seizoenenverhaal op die buitenplaats is fenomenaal. Maar... Ik zie het als een, conservator, als een conservatorschap. Je, je houdt het in stand... 300 jaar oude beuken en linden. en Dat zijn allemaal verhalen die op die buitenplaats een, een verhaal maar hebben. Maar hoe betaal je zoiets? Hoe, hoe krijg je het rond? Dat is voor heel veel mensen dubbeltjes draaien. En voor sommigen... Ik, bedoel, ik zag net gisteren op, uh, op een, op een uh, makelaarssite... dat bijvoorbeeld Kasteel Sterkenburg staat nu in de verkoop. Ik denk dat daar een probleem is. Uh, en als je op meer sites gaat kijken... dan zijn er nogal wat uh, die in de problemen zitten. Gewoon het niet meer kunnen bolwerken. En dus van alles organiseren? Van alles organiseren en dan zijn er weer... Mensen die dan weer zeggen, het mag geen pretpark worden... en ja. oh, dat mag niet en dat mag niet... Het, uh, het is uh, opereren binnen de bandbreedte van mogelijkheden. Ja, maar ik ga toch even door, want ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Heeft u dan een stichting? Of, be, be, als u een nieuw dak moet, lapt u dat zelf gewoon nou, direct? de of, stichting uh, een, Huis te Of van Bokland knikt, ja. ja? Nou, de ene wel, de ander niet. Bij ons is het, uh, en dat zijn veel buitenplaatsen... die zijn ondergebracht in een stichting of een familie-BV. Nou, dan heb je soms bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds... is een fonds wat heel veel goed doet voor de buitenplaatsen. We hebben fondsen op naam, is belangrijk ook... Uh, er zijn ook wel wat officiële regelingen, zoals de Brim Groen. Uh, dat is een landelijke regeling die van de overheid wordt ge ge uitgaat, Maar dat is een regeling waar 1300 uh, groenmonumenten van moeten profiteren. Voor relatief een 5, 6 miljoen is het groot. Dat is bij lange na niet toereikend om dat allemaal uh, voor elkaar te boksen. Ja, ik dus, las van één uh, iemand die had bijvoorbeeld een leien dak geloof ik, van een hectare. Ja, dat valt niet mee dat als klopt, dat ja, uh, ja. gaat lekken. En dan kan je nog wel een keer omdraaien, maar... Die Kuiper, kijkt u er naar uit, het bewonen van zo'n. Uh... Ik woon in een vrijstaand huis. Of ik ben uh, een gemiddelde lach. Nederlander. Ik woon wel dus op trein waar ooit dus een, een staat heeft gestaan. Dat is, uh... ja. Maar u kijkt er naar, naar als een beetje iets meer buitenstander ja, ik dan ben de Nederlanders. Ik kijk op de lange historische lijn. Maar ziet u dus... veel gepiep en gekreun? Nou, of, dat is hoe... misschien wel van alle tijden. Maar je, je hebt wel kunnen zien dat uh, in de 20 ste eeuw. Ik, ik zeg eigenlijk de césuur voor de buitenplaatscultuur in Nederland. ligt eigenlijk bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Daarna wordt het anders. He, dus de, de, het kostenaspect en ook de fiscale druk, ja, die is hoger geworden. Dus de, de Nederlandse overheid ja, moet eigenlijk ja, vaak eh, toch wel wat bijspringen. En de eerste echte wetgeving die erop inspeelt is van 1928. De Natuurschoolwet. Die hebben we toen ingesteld. En dat betekende dat landgoedeigenaren in Nederland, als ze hun landgoed openstelden voor het grote publiek konden dus fiscale compensatie krijgen. Daarmee begint het verhaal over de overheid die zich ermee gaat bemoeien. Maar ja, nu weten we het, hè? we leven nu in 2012... Ja. en overheid en cultuur is een moeilijk verhaal. Hè? De overheid die wijkt. Ja? Dus dat, ja. En nu krijg je dus weer het enorme probleem bij de, bij, bij de buitenplaatsen. Hè? Uh, hoge kosten, wie gaat dat betalen? Ja, ik... staat, dat, staat dat onder druk? Net zoals we het hebben over het behoud van de Nederlandse nou, molens. Dat, en de, zijn die ik, buitenplaatsen onder daar wel. ook een ik beetje wel, Ik hoor onder... die kreten wel vaak uit de, uit de wereld van de mensen die buitenplaatsen bezitten. Ja. Ja. Meneer Berlusseloek, moet u veel uh, leuren en doen om aan potjes en fondsen en hulp uh, te komen? Uh, ik ben zo'n eigenheimer die heel graag zijn eigen broek ophoudt. En dat betekent gewoon heel hard werken. En ik heb dan het geluk dat ik niet zo'n grote buitenplaats heb. Ik heb acht, acht hectare park en een, een relatief klein huis. Dat is toch flink. Maar daar ben je gewoon wel heel erg druk mee. En als er potjes zijn, dan uh, uh, ga ik daar, uh, als ik dat mag, gebruik van maken. Maar ik ga er ook wel vanuit dat de overheid geen Sinterklaas meer is. En dat je gewoon in principe je uh, eigen boontjes moet doppen. Ja. Maar dat maakt wel dat je... Uh, eigenlijk van de overheid ook een beetje verlangt... een beetje ruimte in de mogelijkheden tot exploiteren. En daar zit absoluut een spanningsveld in, zoals dat net ook al gezegd werd. Uh, er zijn grenzen uh, wat, wat een park en wat een huis natuurlijk kan hebben. En wat, dan komt er schade. Wat mag u wel en wat mag u niet doen, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, kijk, uh, dit jaar van de Buitenplaats hebben we aangegrepen om daar toch wat, wat openheid in te brengen. En dat is een ontzettend goed gegeven. Je moet draagkracht creëren voor, uh, uh, voor je Buitenplaats. En dan ga je meedoen met uh, uh, Open Monumentendag. Dan ga je je huis openstellen en dan komen er allemaal mensen door je gang heen. En dan vertel je een leuk verhaal over het huis, over... Nou ja. De bewoners, want dat is heel belangrijk, dat, dat het publiek inziet dat een, een, een buitenplaats is een samenstel is van, van bewoners, van een huis, van een interieur, van een park. En, uh, het is er één geheel. En dat is iets wat, uh, uh, want u vroeg net, van wat betekent het nou? Dat is iets wat een heleboel mensen niet zo inzien, want die komen alleen maar voor een klein stukje. Het waterschap komt alleen maar over het water. En de provincie komt over de stijger. En de, nou ja, zo komt er elke keer iemand. Dus maar, wacht meneer, is er was maar een paar vijf minuten werk om zo'n formulier in te vullen. Ja, maar er staan er nog tien. En dan ben je nu verder. Het themajaar is ook vooral bedoeld om juist veel meer draagkracht draagkracht te creëren voor de noden. En het in stand houden van dit enorm complexe bezit. Het, het, het, een, een gevolg is de openbaarheid. Mensen zijn wel aan het nadenken hoe dit moet. En dat betekent dus ook dat je op een gecontroleerde manier moet delen. Want het blijft een feit dat op buitenplaatsen heel veel bijzondere flora en fauna uh, uh, gedijt. Die er juist gedijt doordat het relatief wat rustiger is dan elders. Ja, Maar ja, dat is natuurlijk, dat is, uh, dat is natuurlijk het spanningsveld. Want je ziet ook op mensen hebben, ja, als we, er, als we er niet mogen komen of niet altijd ja. mogen komen... waarom moeten ja. we er dan zoveel geld aan, uh, aan ja. uitgeven? Nee, ja, maar goed. Uh, uh, ik denk dat het in het algemeen voor de hele monumentensector van groot belang is. Dat er veel... En veel veel meer samengewerkt wordt. Want het is een buitengewoon versnipperde wereld. En ik denk dat de overheid ja. zich dat ook wel realiseert. En eh, het is geen alleen maar provinciale aangelegenheid zoals het nu is. Het is ook in die buitenplaatsen, maar ook in de zorg van molens... en van historische kerken zit een landelijke taak... waar die landelijke overheid wel wat mee zou moeten doen, denk ik. Iema ja. Kuiper, tot slot dan. De, de toekomst, hoe ziet u die? De toekomst van de buitenplaatsen? Ja. Nou, voor mijn eigen vakgebied zou ik zeggen... ik wil graag kennis overdragen. Dus ik ben klaar om college's te geven, werkgroepen te leiden... excursies met studenten te houden. Want ik zie eigenlijk de buitenplaats... en dat is echt vanuit mijn vak, ja... als een spiegel van de Nederlandse cultuur... en van de Nederlandse geschiedenis. Het is toch prachtig als je in Groningen rondreist... en je komt terecht in Slochteren. Nou, dat kent iedereen in Nederland. Het gas. Ja, maar daar staat ook een hele mooie buitenplaats. De Vrijlemaborg. En dan kun je vertellen, hé, hey, wie hebben hier rondgelopen op de Vrijlemenboog... aan het einde van de 17e eeuw? Johan de Wit. Hé, hey, Johan de Wit, de raadspensionaris, Ja, Johan de Wit. En wie nog meer? Willem III, de, de koningsstadhouder dus, van Engeland. Die was ook op de Vrijlemenboog te gast. Want die speelde allerlei politieke spelletjes dus in Groningen. Ja, dat is, dat is prachtig voor de historicus, dat je zegt van uit een buitenplaats... een powerhouse, ja, kun je iets vertellen over Nederlandse uh, geschiedenis... Maar ik snap het wel, dit is een historisch verhaal wat ik vertel. Dat is kennisoverdracht, ja. Nou ja, dat is ook en, belangrijk. Ja, ja denk Maar is dus net zoals we zeg maar, in de steden oude arbeiderswijken... of de Jordaan of de Zeven Steegjes in stand houden... en daar de verhalen vertellen. Moeten ja, dus we ook die verhalen vertellen dus van die ja, rijke, zeker. grote uh, buitenplaatsen. Ja, want die zijn dus heel typisch Nederlands in hun geschiedenis. Dat denk ik wel. Het is een facet van de Nederlandse geschiedenis. Het is voor een hoogleraar natuurlijk erg interessant... even een bruggetje naar het mooie kolom van Peter Brussen... om een vergelijking te maken met Engeland. Want ik ik denk wel dat in Engeland... heb je een veel breder draagvlak... als het ware, ja, voor wat je dan Engeland noemt... de country house... Hè? Uh, uh, industrie, zeg maar al, ja? Het is wel eens een historicus. die heeft gezegd... het is eigenlijk een beetje een cultus van de country house geworden. Ja. Die vonden het wel een beetje doorslaan. Hè. Maar nou, daar kun je heerlijk over debatteren. En betrekt, als u dan, academici. en betrekt u dan in uw wetenschappelijk onderzoek ook zeg maar, de, de nieuwe grote buitenhuizen? Ja, een, wel. Een, een, een aannemer of een bollenboer ja, die goed boert... en die een huis neerzet ja, natuurlijk. met betonnen leven en witte zuilen en een oprijlaan? Met ja, natuurlijk. Een, de, de <hijf> ik, ik, ik, ik fotografeer heel graag dus in mijn eigen stad. Zie ik dus appartementencomplexen of ja. En daar zie ik opeens woorden verschijnen als landhuis. Ja. ja, landhuis, ja. Staten het staat dus meestal AE-Friesland. Dus ja. ja, dat dat dan... vindt u vast helemaal niks, meneer Dessing, aan ik voorzicht een, te zien. Ik, ik ben echt iemand van leven en laten leven. Oh, en, toch wel? natuurlijk ja. uh, Nou, misschien uh, maak ik die ja. indruk dan. Maar nee, allemaal prima... Uh, ik denk dat die buitenplaatsen voor ons landelijk gezien... ons landschap dankt bijna alles in bepaalde regio's aan die buitenplaatsen. Heel veel ontwikkelingen zijn schatplichtig in Nederland... historisch gezien aan die buitenplaatsen. En ik denk dat het gewoon bij onze nationale identiteit hoort... Eh, om daar zuinig mee om te gaan. En dat is eh, wat we eh, met dat themajaar... en met al deze mensen die hier vanmorgen hier geweest zijn... Eh, proberen te bewerkstelligen, te bewaren voor anderen, voor later en voor nu. Ja. Als ik nog even ja, kom, daar, daar de een Beland. duit in het zakje mag doen. De laatste uh, woord is aan u. <laughs> Dank u wel. Uh, buitenplaatsen, we, we hebben er maar, nou, even, laten we even zeggen, 600. Dat betekent op 50.000 monumenten dat dat uh, hele bijzondere plekken zijn. En dat is wat ik heel graag wil benadrukken. En ook naar de toekomst met nieuwe uh, buitenplaatsen landgoederen... laten we vooral zorgen dat de bijzondere plekken blijven. En dus uh, de, de beplantingen, de interieurs en alles uniek houden... Dus kortom, geen dakplatanen bij een buitenplaats. Ja. Zegt ik, ik, Kees Beders van Blokland ook als hovenier natuurlijk, want A, hij ja, weet ervan. Ja. Dank u wel. René Dessing en Ime Kijper ook heel hartelijk bedankt Gelukkig. voor uw bijdrage deze ochtend. Leuk. En bedankt jullie. En een gast uh, die uh, onderweg was en op wie we zaten te wachten, die is eindelijk binnen. Ja, het is fantastisch dat u er bent. Hartelijk welkom, Thijs wel. van Leer. Dank u. En, en u staat in zo'n korte tijd ook al helemaal klaar om voor muziek voor ons te gaan maken. Fantastisch. Een klein stukje dan. Goedemorgen, Thijs van Leer. Nou, geweldig dat u komt aan met... Nou, we hebben het grind niet, hoor, uh, niet, niet gehoord buiten, maar vast met piepende banden. En uh, u, u komt binnen en gaat gelijk spelen. Ja. Ja, nou, geweldig. <laughs> um, ook weer aan tafel. Uh, nou, we beginnen gewoon van der Meulen en Eddy Precies, maar we beginnen gewoon even met Thijs van Leer. Uh, u heeft hier veel gespeeld op het landgoed? Ja. Ook uh, heel andere muziek dan wat u nu net speelde, hè? Ja, we hebben hier, uh, ooit ben ik begonnen hier op uitnodiging van Ramse Shaffi, die uh, hier goede connecties had, onder andere met Mary Colson. En die zei van, laten we daar gaan repeteren. En het enige wat we eventueel moeten betalen is een concert. Eventueel voor een uh, kleine menigte mensen. En dat is ook gebeurd. Dus uh, sindsdien ben ik hier uh, heel veel geweest. En daarna heb ik de groep Focus, waar ik ooit... Uh, de... Hoe heet het? Uh, founder member van Ben geweest. Uh, heb ik uh, de groep Focus hier geïntroduceerd. En wat voor sfeer trof u hier aan op het landgoed? En welk jaar was dat dat u hier voor het eerst kwam? Uh, dat was uh, in... 70 geloof ik. Of 69 of 70. Ja, een hele... Uh, speelse... Oegondische... Uh, hele... Bijzondere sfeer met een uh, uh, accent op vooral uh, uh, filmische kunstenaars: uh, Jan Vrijman, Jan Onk en vele anderen. Maar ook bouwde wij de groot liep hier zo rond. Heb ik niet veel meer ge uh, gemuziceerd, maar wel Schaak gespeeld. En uh, nou ja, Rams is uiteraard en de hele crew. En uh, daarna Jan Akkerman en Sriel Havermans, Pierre van der Linden van Focus. Ja. En als, als, als u hier dan kwam, bleef u dan, uh, kwam u dan op de koffie voor een kletsje? Of bleef u dan gelijk dagen hangen en hier in, in de zomer? raken? Dat is ook wel gebeurd, ja. Maar dat had ook mee te maken dat ik op een goed moment... ook uh, wat, uh, wat forsere relatie had met de dame van het kasteel. Mevrouw Koolsen. Nee. Ja. ja. Op wat voor manier oefende zij daar invloed op uit... op de komst van al die mensen die hier kwamen? Kunt u ja, haar eens omschrijven? Ja, dat is uh, moeilijk te... te ik, ik zou het niet weten. Zij was gewoon een, uh, uh, een vrouw van, van... Ja, ze had belangstelling zeg maar, voor iedereen en voor elke discipline. En dat was uh, voor degene die daarmee te maken had een prettig gevoel. Ik kan niet zeggen dat dat nou zo uitbundig was of zo anders. Ja, het was wel anders dan anders. Het was eigenlijk altijd raak. En iedereen, bijna iedereen, voelde zich hier meer dan welkom. Eddie Postemaat de zit enorm te knikken. Zij, z, zij, zij was de dragende kracht van wat nou, hier het, gebeurde? Het is zo dat ik de, de adoptkinderen van Joop en Ali... dat waren Kees en Mary, die heb ik gekend als... Kinderen. Ik was dus in een, in een, een uh, misschien niet eens een halve generatie, een kwart generatie hier aanwe eerder aanwezig dan Thijs. Dus ik, ik heb dat een beetje anders meegemaakt. Maar Kees heb ik helaas uit het oog verloren. Die is cameraman bij, de, bij, de, in, uh, bij het gooi, bij de televisie geworden. En Mary heb ik nog wel ook meegemaakt. Ja. Maar mijn, mijn aanwezigheid, dat was voornamelijk in de tijd van Joop... En Ali. Dus Thijs en ik hebben elkaar niet ontmoet. Ik was er eerder, Thijs kwam later. Ja. Dus. Dick van der Meulen... Um. Wat, wat, beschrijf nog eens een keer voor ons uh, wat voor soort toestand dat zijn. Mensen kwamen gewoon maar binnen en, en, en deden maar wat? Of ging dat op uitnodiging? Iedereen bleef slapen? Um... Nou, dat, dat laatste zou ik... Dat weet ik natuurlijk ja. ook niet. Dat was een vraag die ik eigenlijk ook had over de uitnodiging. Het, het is wel gek dat je... Er moet toch een, een sfeerverandering zijn geweest. Want je krijgt toch met Joop Koolson, de eerste... Ja, dat waren dichters uh, die daar uh, kwamen. In, in, in, inderdaad, Karel Appel, dus dat soort kunstenaars. En uh, met Mary kwam het... Dat is toch een heel andere lichting waar u dan weer bij zat. Hè? Dat, is een, dat is een ander soort... Natuurlijk wel. Je bijna ja. de indruk. Maar ja. inderdaad, bent u uitgenodigd? Hoe kwam u binnen? Weet u dat? Uh, nou, via Ramses Shaffi. En Ramses ja, ja. Die kende iedereen hier. Ja, ja, ja. En die zei, nou, dat is de plek om te gaan repeteren. Ik ga maar eens bellen. Ja, ja. ja. En nou, bijvoorbeeld, waar ik zeer nieuwsgierig naar ben, is dat George Martin... die die liep hier kennelijk ook nog uh, gedurende heel korte tijd ja. rond. En daar heeft u mee te maken gehad, of niet? Uh, niet onmiddellijk. Nee? nee. Ik had wel nee. begrepen dat hij misschien wel focus zou gaan produceren, maar daar is geen sprake van uh, geweest. Dat is de vijfde titel. hè? De vijfde, de vijfde Beetle, Beetle, de, ja, wat natuurlijk heel bijzonder... Oh, besloot. George Martin, ja. sorry, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Die is hier tweeënhalve dag geweest en heeft ja. hier ook gelogeerd... Ja. En uh, die zou ons gaan produceren, dat klopt. Ja. En wat is er misgegaan? Is dat s'nachts met een kruikje never... Nee, nee het is veel Het is nog of? veel erger. Hij zei dat hij nog een jaar lang andere dingen moest produceren... pas een jaar daarna, na die ontmoeting, met ons zou bezig gaan. En toen hebben wij gezegd, met de neus in de wind... dat, is, dat duurt ons te lang. We doen het, het is het stomst wat we ooit hadden kunnen doen. Ja, ja. Maar dat is er gebeurd. Wat heeft het voor u en voor uw carrière, voor Focus, betekend... dat u hier uh, tijd door heeft gebracht en gewerkt heeft? Nou, ik denk heel veel. Hoewel ik dat nooit zo bewust heb uh, bespiegeld. Maar ik denk dat, dat het heel belangrijk is geweest... dat we in die beginperiode, waarin ook grote hits... zoals Hocus Pocus en Sylvia zijn ontstaan dat we daar de rust hadden ook voor elkaar. En niet alleen maar die muziek, maar ook inderdaad de gezelligheid. Het is wat de Stones ook eigenlijk deden, hè? In zo'n buitenhuis, buitenplaats, zich terugtrekken in, ja. in Zuid-Frankrijk. Ja. Dus zo'nzelfde sfeer, uh, de hele dag met elkaar muziek Ja, dat maken. viel wel mee. Men liet elkaar ook vrij uh, vrij. Vrij vrij. Vrij vrij? ja. ja. Ja, uh, uh, soms uh, wou je er een half uur ertussenuit om even de bos hierin te gaan. Ja, daar ben ik nou nieuwsgierig. Ja. Naar. Ja. Ook al een beetje in het kader van vroege vogels natuurlijk. Ja. Uh, de natuur, uh, was dat, ja, dat geldt natuurlijk ook voor u, uh, uh, meneer de Boer. Uh, is de natuur, is dat nog heeft dat nog iets betekend? Uh, was daar, uh, kon u daar inspiratie aan ontlenen? Uh, uh, ja? ja, ik denk het wel. Nou ben ik wel heel erg uh, verwend vroeger dat ik altijd in dit soort omgevingen heb mogen leven. En uh, het was voor mij niet een hele grote uh, alternatief vanwege een stadskind. Want dat was ik niet. Toen ik vijf was ben ik al uit Amsterdam met vader en moeder meegegaan naar huis. En daar hebben we altijd tussen de grote bomen en de hei geleefd. Ja. Dus wat dat betreft was het niet zo'n grote overgang, Maar het was wel zo dat het hier natuurlijk... Ja, het wel was. Prachtig. En straks al hebben we ook aan tafel gesproken. Ik weet niet meer met wie. Die zei van nou, de, de, de landeigenaar of de kasteelheer... of de heer van het buiten, die, die deed dan zelf ook nog eens... die pakte zelf ook nog wel eens een schop of een hark. Uh, gebeurde dat dan hier ook met de gasten? Zei u dan wel eens tegen Ramses van Ramses... want jij die kruiwagen in die hark... en we gaan eens dus even een paar uur die moestuin in... Nee, nou, dat heb of ik zo mee om een gemaakt. beetje te helpen. Maar ik denk wel dat uh, de bereidheid daar zou zijn geweest. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, dat was niet letterlijk zo dat iedereen daar. Uh, nee. En een kwart generatie eerder. Uh, dat doen, ja, nou ja, natuurbeleving. Wij kwamen wij zijn allemaal stadsmensen. Uh, maar uh, bij, op een mooie zomeravond als we hier waren... dan ging de artistieke heffer. trok zijn kleren uit... en in onderbroek de vijver in. En dan kwamen ze er bemodderd weer uit. Die foto's die ja. missen dus. wij dan in dat boek. Uh, <laughs> ik heb ze, wel, ja, ik oh. heb ze wel, maar ze zijn me niet gevraagd. Bij, bij dat soort omstandigheden stel, je me, stel ik me ook altijd voor... dat er toch op een gegeven moment... Uh, ...ruzies ontstaan of uh, uh, ruzies over vrouwen of over muziek. Uh, u, u, ja. u begint toch meteen te knikken ook. Ja Nou, die waren er ook. Vertel. Het was normaal. Ja, dat was het normaal leven. Dus er waren ook ruzies <laughs> en er waren ook spanningen. Ja, zeker. Maar ging dat dan rollenbollend? Ja, wij weten, we willen er toch even voor ons zien. Ging dat dan rollenbollend ja. hier door de gang? Was ja. dat iemand met wie allerlei mensen daar toch. Ja, toch wel. Ja. Dat dan, hadden. althans, dat heb ik toch wel zo ervaren. Dat zij met uh, mensen van volkomen divers pleurnage heel goed kon omgaan. Ja, dat was de ja. verbindende factor. Ja. Ja. Ja, ja, ja, dat was zij. Ja. Als zij er niet was, dan uh, was er ook iets heel belangrijks. Missing. Was het een dode boel? Ja, nou ja, ja. bijna. Meneer Postwoden, u beschreef daarnet, toen we even uit de lucht waren... Van nou dat feest hier aan de overkant, dat ja. herinner ik me nog. Wat was dat voor feest? Dat was een feest, dat was een diner. Een e grote eetpartij na, toen de draaidagen van de Karel Appel film die Jan Vrijman regisseerde. Toen die klaar waren, een dag later, gingen we met z'n allen met vrienden. Ik was daar niet zo bij betrokken. Maar toen zijn we met z'n allen naar dat restaurant aan de overkant gegaan. En daar hebben we gegeten, maar dat ontaarde halverwege de maaltijd... in een, uh, een soort chaos, want toen stapte Lucebert de eettafel op... en begon gedichten voor te dragen... En Karel Appel, er stond een hele grote schaal met noten op tafel. En Karel werd zo enthousiast, die pakte die schaalbeet... en die gooide alle noten zo over tafel dat de vloer lag bezaaid in de tafel met alles. En toen was het hek van de dam, toen werd er met lepels eten over tafel gegooid. En, zo. en toen verzocht hij eigenlijk maar dat we maar het pad moesten verlaten. U glundert er, u zit er nou, al. Ja, te Ik heb nog steeds een soort napret daarvan. Ja, de En ja. dan gaat het dat daar. Karel Appel en Lucebert, dat daar... Ja, misschien, het, misschien. Ja. Mogelijk, ik hoop het wel. Ja. Het is toch belangrijker nee, is in zo'n plek. Ja, Thijs Verleer zit ook nog wat uh, met mooie gevoelens na te knikken. Ja, nou, dit, dit uh, wist ik niet, dit verhaal. <laughs> het maar nee, zo heftig heb ik het eigenlijk nooit meegemaakt. Nee. Maar wel veel, veel, veel mooie dingen gemaakt hier. Um, ja. Heel hartelijk bedankt dat u hier was. Ja, we hebben het een beetje moeten inkorten, want ja, u was sorry. onderweg... maar toch geweld dat u voor ons hebt kunnen spelen... en deze verhalen oh, hebt willen vertellen. U gaat vandaag hier nog spelen op het festival? Ja, ik hè? ga zo een concert geven. Ja. Dus men kan het nog bijwonen. Ook Dick van der Meulen en Eddy de enorm bedankt voor uw komst hier naar de logezaal in uh, Kasteel Groeneveld. We gaan weer even naar Henny. Henny, jij hebt uh, ook nog wat te vertellen. Nou, midden op het festival van het goede leven uh, aanbeland met, uh, met directeur van Kastel Groeneveld, Jan en, ja, We lopen net langs een SRV-achtige wagen, alleen hij is helemaal zwart gespoten. En er staat op, aan de zijkant, nano-supermarkt. Ja, we zijn hier bij de supermarkt van de toekomst. Het gaat bij ons niet alleen maar over het verleden, maar ook over de discussie over de toekomst van ons voedsel. En in verband daarmee de relatie met, met de natuur. En dit is gemaakt door een organisatie die heet Next Nature, de volgende natuur, dus de natuur van de toekomst. En die maken als het ware de verbinding alweer tussen ons voedsel en onze gezondheid van de toekomst. En we vinden dat dat op een festival is, vandaag niet mag ontbreken. Dus we zijn heel blij dat ze er zijn. Maar Christa, jij bent van, van die organisatie, van deze wagen. Waar heb je het dan over, over het voedsel van de toekomst? Nou, dit is dus een kijkje in de toekomst. Wat we hier hebben staan, dat zijn speculatieve producten. En uh, die zijn gebaseerd op nanotechnologie. Dus je kan manipuleren, eigenschap van producten manipuleren. En wij denken dat ze binnen nu en tien jaar te realiseren zijn. Maar de vraag is, willen we dat of niet? Het is echt een discussie. En het is inderdaad voedsel, uh, welzijn. Eigenlijk, op allerlei niveaus hebben wij producten in de supermarkt... zoals ze eigenlijk ook in de echte supermarkt staan. Je hebt een voorbeeld in je handen. Wat ja. is dat? Een fles wijn, zou ik zeggen? De nano-wijn. Nano-wijn? Ja, dit is de hele nanowijn. sluiterij in één fles. Um, je kunt eigenlijk uh, anytime bepalen welke smaak je wilt... Dus als u zegt, ik wil vanavond een Chianti, dan kijk ik op de achterkant van de etiket. U oh, is haalt... dat een schemaatje op? Het is een klein schemaatje. Ja. Um, ik uh, haal er een glaasje uit en u bepaalt, ik wil een Chianti. Dan plaats je hem drie seconden in de magnetron op 800 watt. Nee, dat meen je niet. <laughs> dan openen die capsules zich waar de smaken in zitten die de smaak van de Chianti bepalen. En de rest blijft dicht. Maar nou wil ik een Pinot Noir. Pakt u een nieuw glaasje, plaats je weer in de magnetron. En dan plaats u hem vijf seconden in de magnetron op 800 watt En dan openen die capsule zich om de smaak van de Pinot Noir te bepalen. Ik vind het onvoorstelbaar. Het blijft verschuiven. Het blijft druiven. Het blijft, blijft druiven. Maar, maar hoe, kan dat? hoe kan dit? Hoe kan dit? Nanotechnologie. Hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanotechnologie. soorten wijn in één fles. Ja, dat is, uh, het is op zo'n klein niveau uh, nanotechnologie waardoor het op deze manier toe te passen. En wij denken dat het te realiseren is. Het is er niet op de markt. Het is nog een idee. We hebben ze net binnen in, uh, zitten ze de, de beste wijn van Nederland te testen met z'n allen, Jan ja. Hartold. En dan nou staan we hier ja, eigenlijk. De oplossing ziet, staat voor de deur, de je toekomst. Ziet, je ziet dus dat er innovatieve dingen worden uitgevonden rond het eeuwenoude proces van uh, wijnmaken. En dat gaat door. En dan vind ik het ook belangrijk dat we ons verbinden aan die discussie. Willen we dat ook? Willen we wat er kan? En ik denk, soms willen we dat niet. Dan zeggen we, we willen gewoon de dingen in de handen kunnen hebben die we eten. Uh, met nanotechnologie kan dat wel. Maar dan zie je het niet meer en je kunt het niet meer voelen. Dankjewel. Er is nog veel meer te doen vandaag, maar dat gaan we niet allemaal opnoemen. Hè? Nou, uh, daar mag u een allemaal een zelf naartoe, Kasteel Groeneveld in Baarn. U hoorde vandaag een gezamenlijke uitzending van Vroege Vogels van de Varen... en OVT van de VPRO vanaf, vanaf Buitenplaats Kasteel Groeneveld. En volgende week doen we weer gewoon of toch ook weer niet, Michael. Ja, volgende week wel, maar misschien heeft u intussen wel gehoord... dat OVT op 14 oktober een feestje heeft, omdat we dan 20 jaar bestaan. En ons feestje is een uitzending vanuit de Prinsenhof in Delft... waarin we de wereldgeschiedenis, houwvast behandelen in 7 uur. Als begeleiding van ons jubileum heeft de VPRO gids 7 weken lang... elke week een drietal historische gevraagd naar nou een voetnoten bij de geschiedenis. Tegelijkertijd zijn daar documentaires bij uitgezocht. En die documentaires zijn ook vandaag... 12 uur te zien. Vandaag is dat 400 jaar de telescoop. Dit was OVVT. Volgende week, wat nou net zei... gewoon vroege vogels van 8 tot 10... en daarna OVT van 10 tot 12. Na ons volgt de perstribune van Omroep Max... met daarin Govert van Brakel... in gesprek met radio-dj Edwin Evers. En u bent de hele dag nog te gast. En welkom op uh, Kasteel Groeneveld in Baarn. Prettig zondag verder. Volgende week weer om 8 uur... Dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik het zoeken aan de verkozen die de radio doet, plicht te bieden. Bijna niets, bijna niets gaat er boven het genot van een sigaret. Na 28 jaar roken en zo'n 170.000 sigaretten... is het tijd om te stoppen voor programmamaker Marcel Dekker. Ja, als we kijken naar de mate van lichamelijke verslaving... dan scoor je zo tussen de 5 en de 6. Luister vanavond naar de documentaire De Roker Stop. Verzin iets anders als die sigaretten. Die gaat je nul helpen. Dat weet je wel. Een rondgang langs Stop met roken Profeten en strijdvaardige rokers. Ik heb die uitgedrukte peuken losgerold en opgerookt. Vanavond, 9 uur, Radio 1, De Roker.